10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Gaan de Duitsers naar huis? En speelt Italië dan de finale tegen Spanje? Zometeen de ontknoping is het NOS-nieuws met Mark Visser. Op de schietvereniging in Vlissingen is vanavond een man ernstig gewond geraakt bij een incident. Wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.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 Dan nog het weer. Eerst nog buien met kans op onweer. In de loop van de nacht klaart het op. Morgen overdag wisselend bewolkt met vooral het oosten kans op een regen- of onweersbui. 20 graden tot 25 graden in het zuiden. In het weekend krijgt de zon meer de ruimte, maar blijft er kans op een bui. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Kunnen de Duitsers nog iets tegen Italië? Hier zijn Helman van der Zand en Robert Beder. En dat vraag ik aan Ronald van der Geer. Zelli schoot bij een tweede voorsprong voor de Italianen. Tien seconden geleden de bal voorlangs. Oftewel ook Italië doet van zich spreken in de tweede helft. Bij die 2-0 voorsprong. Tweede doelpunt van Balotelli. De Duitsers proberen het hoor. Met man en macht naar voren. Met man en macht aanvallen. Kloos al aan een keer gezocht. Maar prima verdedigd. Eenmaal in het strafschopgebied. Ja en, en, en heel veel uitgespeelde mogelijkheden heeft Duitsland nog niet gecreëerd. Wel continu de dreiging. Kedira nu in de middencirkel bij Italië. Overigens Cassano vervangen door Diamanti. Hij nu spelend aan de zijde van Balotelli. En een overtreding gemaakt op Toni Kroos. Dat is een Metro 4 voor het strafsomgebied van de Italianen. Recht voor de goal. Bonucci is de dader en Bonucci krijgt een gele kaart. Maar voor de Duitsers is het denk ik een prettige gedachte dat men nu op een hele prettige plek een vrije trap mag nemen. Eén keer pas in dit toernooi ging een vrije trap er rechtstreeks in. Dat was Andrea Pirlo namens de Italianen. Kijken wie het bij de Duitsers kan. Kroos is iemand die dat normaal gesproken wel eens wil proberen. Maar ja, die heeft net even te maken gekregen met een tegenslag. Want die uh, viel in het uh, duel dus met uh, Bonucci nogal hard op de grond. Nou, het gaat wel weer goed met hem. Hij kan die vrije trap dus nemen. Het is iets meer dan 4 meter voor het strafschopgebied. Laten we het houden op 8, uh, 9 meter. En er uh, wordt nu druk georganiseerd door Buffon. De doelman van uh, de Italianen. Royce staat uh, ook in de buurt van die bal. Ja, dat is ook zo'n stylist die natuurlijk wel om een boodschap kon, kan sturen. Maar laten we vooral de regisseur van de Duitsers niet vergeten. Euziel, ook hij. Heeft gezegd, nou, ik wil dit wel proberen. Er is topoverleg geweest. Maar wat gaat er gebeuren? Wat kunnen de Duitsers met deze bal? Vier man achter die bal. Een muur van vijf neergezet door Buffon. Schweinsteiger, Kroos, Royce en Euziel. De muur moet nog op afstand. Euziel twijfelt aan die afstand. En wie gaat het doen? Het woord Royce en Buffon voor of de lat. Nou ja, een van die twee. Die bal gaat er niet in. Dat is in elk geval duidelijk. Ik denk dat Buffon er nog net aan zat. En dat hij uiteindelijk hulp krijgt van de lat. Nee, het zijn de handen van Buffon En die handen komen uiteindelijk in aanraking met de lat. Dus uh, redding op Konto van de Italiaanse keeper. Nog wel een corner. Die genomen wordt door Kroos. Doorgekopt door Swijnsteiger. Maar bij niemand beland. corner kwam vanaf de linkerkant. Vanaf rechts nu Boateng. Met een voorzet. Aangeraakt door Kjellini. Doorgekopt door Swijnsteiger. En dan moet Pier doen wat hij moet doen, namelijk die bal wegroeien uit zijn eigen strafstopgebied. Zo zijn de Italianen heel eventjes onder de Duitse druk uit. Nou, nog wat langer. Want Bart Stuber maakt een overtreding. En Buffon, hebben we niet gezegd dat hij wat weifelend aan deze wedstrijd begon. Op zijn leeftijd is hij misschien wel een Italiaanse diesel geworden. Want hij is warm geworden, steeds beter. En hij, ja, hij onderscheidt zich echt in dit duel als een van de helden aan de Italiaanse kant. Ook deze bal keert hij prachtig het duimpje omhoog. Voor de actie van zichzelf en voor zijn ploeggenoten. Italië nog altijd op een 2-0 voorsprong in de 63ste minuut. Met balbezit voor Chiellini, die dan zijn aanvalsdrift... Was Overdrijft de bal inlevert, maar het geluk heeft dat er ook weer een onzekerheid is achterin bij de Duitsers. Want Boateng moet de bal gewoon aannemen, maar loopt hem over de zijlijn. Iedereen kijkt nu naar de zijkant, betekent dat er weer gewisseld gaat worden. Man die teleurstellend kijkt is Montolivo, nu is aan toegekomen dat hij het Duitse embleem op zijn schoenen heeft staan, omdat hij een Duitse moeder heeft. Italiaanse vlag aan de andere kant, die schoenen zien we niet meer, want hij gaat naar de kant. Wie er voor hem in komt, dat hoort u zo. Mark van Hintem. Uh, het, het is nu in het begin van de tweede helft voor, uh, de, Duitsers een kwestie, voor de Italianen een kwestie van, van volhouden. Maar er komt een moment dat je, dat je gaat voelen van, nou gaan de Italianen het redden. Wanneer gaan ze het niet redden, denk je? Wat, wat moet er voor de Duitsers nu gebeuren? behalve dan? Ja, een doelpunt. Er moet ja, snel een doelpunt snel vallen, want dat heeft het elftal hard nodig. Je moet zeggen, de wissels die, die vallen wel goed uit. Je zag net ook de vrije trap. Uh, ja, die, uh, die goed gered wordt. Maar uh, ze zijn veel uh, actiever de Duitsers, veel gevaarlijker. Mm. En de Italianen staan in, in, de eerst, in het eerste kwartier zwaar onder druk. Maar goed... Uh, je weet zelf... Uh, je, je dat, ze, dat ze echt gevaarlijk worden, de Duitsers? Ik ja. vind ze slordig ook wel. Ja, ze in zijn heel slordig. Ze spelen helemaal niet goed. Maar ja, goed, als je met z'n allen uh, naar voren gaat lopen... dan creëer je toch wel kansen. En uh, de Duitsers... Uh, je ziet ook wat mij opvalt in deze wedstrijd... is dat de Duitsers weinig individuele klassen hebben. Ja. Uh, het is... Uh, nou, en weet je, de, de paarsers worden net achter de man ja. gegeven... in plaats van twee meter of een meter ervoor. Ja, klopt. Zelfs, wat, wat, daarom zei ik ook, het is een beetje on hè, de manier ja. van spelen. Maar ook uh, het feit dat ze na die 2-0... Uh, ook in de eerste is mentaal geknakt zijn. Dat zien wij zelden ja. bij Duitsers. Ja, waar, waar zou dat vandaan komen? Is dat puur de verdienste van de Italianen? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat, uh, dat ze een fantastische... Twee jaar achter de rug hebben met eigenlijk alleen maar uh, ja, schouderklopjes. Uh, en het feit dat ze uh, een, een ander Duitsland hebben neergezet op voetbalgebied. En ja, dat valt nu in deze wedstrijd uh, eigenlijk verschrikkelijk tegen. En ja, ga daar maar weer boven staan Als je ook met z'n allen zelf in gelooft, dat je zo goed bent dat je eigenlijk onverslaanbaar ja, bent. Ja, maar stel nou, stel nou dat ze eruit gaan, dan is er toch een reden tot paniek, toch in Duitsland. Net mag ik aannemen. Of nou, of denk ik dat, dat, dat, dat denk, denk ik dus werkt? wel. Ik denk dat, uh, dat dat een enorme klap is. Uh, dat je de Nederlandse. Nederlandse ja, leef, ze ze zijn moeten Europees voetbal kampioen. Worden. De wereld is voor ja. je en er dan in de halve finale steeds uitgaan. Nee, mm -hmm. zij moeten Europees kampioen worden. Dat is echt de gedachte in, uh, in Duitsland. Met dit elftal, met zoveel kwaliteit, met zoveel jonge spelers. Ja, die gedachte leeft wel in Duitsland. Dan nou, geef ik op genaten. Van, van tevoren werd er ook zoveel verwacht van Italië in Helemaal niet. Nee, nee, nee niemand nee. verwachtte van, uh, wat van uh, Italië. Nou, nou is het zo dat... Het is natuurlijk van alles gebeurd de afgelopen maanden. Uh, het gaat slecht in Italië, economisch gezien. We hebben, ze hebben twee aardbevingen gehad. Hm. Toen had je het omkoopschandaal. Dus dat is niet bepaald een, een vlekkeloze aanloop naar zo'n EK. Zou het een inspiratie kunnen zijn geweest? Nou ja, het is... Het is een beetje een cliché aan het worden bijna. Want in 1982, toen ze wereldkampioen werden... kwamen ze ja. uit een omkoopschandaal in 2006... zorgde dat ervoor uh, dat... dat uh, ja, er komen toch... Het is toch een, een, een raar volkje. In die zin dat... Um, maak uh, ze niet boos. Nou ja, maak ze niet boos inderdaad. Weet je wel? Dan, uh, uh, uh, dan gaan ze op de... Als er zoiets gebeurt en, en de trots staat op het spel... dan komen er toch een soort vreemde krachten boven in die natie. Dan gaan ze schouder aan schouder staan. Mm -hmm. En dan... En, en dan zie je, en dat vind ik, vind ik zelf heel erg het verschil vanavond tussen Duitsland en Italië... dan zie je dat de echte mannen opstaan. En voor mij is Italië een elftal, en dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met leeftijd te maken... want het Italiaanse elftal is veel ouder dan het uh, Duitse elftal. Maar wat mij betreft is het heel erg een wedstrijd tussen jongens en de mannen. De mannen staan voor ons nog op en laten het hier dat zien. Dat zag je bij het volk Ook, ja. Ja, <laughs> ja dat is geweldig. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, de man Balotelli, hoe oud is hij? 21? Ja, dat is net een man. Ja, ja goed. Roland van der Geer. Ja, het gaat ze wel als een klein kind af en toe. Maar dat mag best als je twee keer scoort in een halve finale. Maar goed, misschien dat de leeftijd van Duitsland nu ook wel tegen ze gaat werken. Dit is het jongste elftal dat op dit EK actief is. En als alles goed gaat, dan is daar natuurlijk niet zo heel veel mee aan de hand. Maar als je achterkomt voor het eerst in dit toernooi... dan gaan er misschien wel andere wetten gelden. En uh, daar zijn ze in hun leerboeken, deze jonge Duitsers, nog niet aan toegekomen aan dat hoofdstuk. Bal voor Balceretti. En Pirlo, Italianen proberen het komen. Uiteindelijk via Diamanti. En de kans is er om te schieten voor Marquisio. Men komt dus, wilde ik zeggen, in de buurt van de Duitse goal. En op het moment dat Marquisio die bal uh, aangespeeld krijgt van Diamanti, de invallen voor Cassano, besluit hij maar direct te schieten. Produceert overigens een afzwaaier die naast de goal gaat van Manuel Neuer. Maar daar waar in het eerste kwartier naar rust. Italië helemaal niet in de buurt van Noorje was. Hij is daar nu toch echt al twee keer geweest. En dat uh, geeft te denken, het lijkt erop... alsof de Duitsers ook het, het geloof van het eerste kwartier kwijt zijn. Er ontstaan ook wat, on, ja, dat wat onderlinge irritaties. Je ziet kloos met enige regelmaat uh, vragen om een bepaalde bal... en die niet krijgen. Dat ook weer afreageerde op de mensen achter hem. Terwijl de Italianen nu bij het uitverdedigen de bal zomaar over de zijlijn spelen. En dus de bal weer inleveren aan de Duitsers. Laam. Hij zal het elftal toch enigszins bij elkaar moeten houden. En bij de hand moeten nemen. Die linksbek. Degene met veel ervaring al bij Bayern München. Bal gaat terug naar Noorja voor zijn strafsomgebied. Bal aangenomen op de borst. Komt nu halverwege de helft uit van de Duitsers. Kijkt dan opzij. En ziet dat Balotelli op de billen is gaan zitten. Die heeft in de 67 e minuut al kramp. Dat kun je je dan toch bij Pirlo voorstellen. Maar Balotelli, de jongeling in het Italiaanse shirt, heeft na 67 minuten kramp. Dat zou ook positief kunnen zijn, want dan heeft hij zich wellicht de krampen gewerkt. En dat ziet men graag in Italië. Maar Italië staat met 2-0 dankzij deze man die nu pijn leidt in de kuiten voor met 2-0. En ja, het wordt steeds lastiger voor de Duitsers om tot een doelpunt te komen. Palmer en uh, looking for clues. Ja, 1981. Ronald van der Geer, Duitsland-Italië. Uh, Kunnen de Duitsers nog wat? Nog 19 minuten. De yoga wordt ingezet. Muller komt erin bij de Duitsers. Boateng gaat eruit. Verdediger dus weg. Aanvallen extra erbij. En uh, ja, nu maar eens kijken wat er kan gebeuren. De topscorer van het uh, EK... Van uh, 2008. Close dus in het veld. En Muller, topscorer van het WK 2010 in uh, Zuid-Afrika. Dus dat betreft mensen die een doelpunt kunnen maken. maar dat nou net in deze fase niet doen. Balotelli is er overigens dus ook af. Hij simuleerde nog even dat hij kramp had, maar die Natale stond wel heel snel klaar. Ik denk dat hij dat in zijn ook al gezien heeft. En denkt, nou ja, dan zal ik maar een blessure feinsen. Dan ga ik er in elk geval nog met een bepaalde reden af. Die Natale dus nu voorin bij Italië en Balotelli. Bedankt voor bewezen diensten. Maar ja, de klok tikt. En tikt echt in Italiaans voordeel. Zeker niet in Duits voordeel, want het lukt maar niet. Om uh, dichter bij uh, Buffon te komen voor het uh, elftal van uh, Joachim Leu. Die dus uh, volgens mij nu ook uitgewisseld is. Ja, dat klopt. Hij heeft uh, alles gebruikt. Dat geldt ook voor uh, Prandelli. Waar zijn we in de wedstrijd? Een Duits balbezit? Uh, nee, Italiaans balbezit van Pirlo. Heeft een vrije trap genomen. Aan de rechterkant heeft uh, Italië nu via Diamanti even kort balbezit. Maar uh, goed doorzetten van Toni Kroos. Hij herovert de bal voor uh, de Duitsers. Schweinsteiger. Start nu een beetje vanuit de achterste lijn. Trapt de bal hard en vooral hoog richting Kloos. Staat vlak voor het Italiaanse strafsomgebied. Maar wordt daar eigenlijk prima verdedigd. En uh, zo proberen de Italianen met balbezit eruit te komen. Uiteindelijk Chiellini gevonden aan de linkerkant. Direct het verplaatsen naar de rechterkant. Die Natale gaat al diep. Maar Hummels let nu wel goed op. Heeft hij een paar keer eerder in deze wedstrijd niet gedaan. Kan Di Natale op die manier onschadelijk maken. Di Natale gaat nu Noyer uh, opjagen. Die uh, in balbeslit is gekomen via Laan. Lang wacht met de bal wegtrappen. En Di Natale bij hem in de buurt. Daar raakt Noyer van van slag. En uh, verspeelt de bal bijna. Zoals hij dat uh, wel vaker heeft gedaan. Onder meer in de bekerfinale tegen Brucia Dortmund. Ja, dan uh, kan hij nood redden door de bal over de zijlijn uh, te schieten. Italianen mogen dus ingooien. Ze zijn de bal kwijt aan uh, onder meer Euziel. Die nog wel een fantastische actie had een minuut of tien geleden versnelling aan de rechterkant alleen terugleggen uiteindelijk op Kedira leverde niet op wat de Duitsers zo graag wilden namelijk een doelpunt ruimte voor Schweinsteiger om wat meters te maken een van de Bayern spelers voor wie een eventuele nederlaag toch een, een volgend slokje uit de emmer van of uit de gifbeker zal zijn dat is voor de Bayern spelers en daar zijn er veel van in die Duitse selectie net niet seizoen. Tweede in de competitie. Geen bekenfinale gewonnen. Geen Champions League finale gewonnen. En nu met de Duitse helft ook al voortijdig naar huis. Dat je niet in de koude kleren zitten. Laam met een voorzet vanaf de linkerkant. In het strafstopgebied. Maar weggewerkt. Er komt geen muisje doorheen meer. Bij de Italianen achterin. Müller de nieuwe man. paas naar Laam aan de linkerkant. Laam zoekt naar zijn rechterbeen. Wil de bal vervolgens bij de eerste paal leggen. Dat is gezien door de Italianen. Die er nu proberen met Diamanti razendsnel uit te komen. Die Natale stond dichterbij. Pilo werd gezocht. Dat is in de as van het veld. Dat is doorzien door Duitsland dat nu via Müller en Schweinsteiger, die nu wel heel veel meters maakt, uh, het balbezit heeft. Kedira in één keer, maar dat strafsomgebied in. Bal bij de tweede paal. Daar is close. Met een omhaal legt hij de bal wel terug. Maar Royce is er uh, niet snel genoeg bij. Buffon kan de goal uitkomen. Kan uh, de bal plukken. En heeft hem dus razendsnel te pakken. En heeft Pilo alweer in balbezit uh, gebracht. Balbezit weer even voor de Italianen. Niet al te hoog tempo. Waarom zou ook bij een 2-0 voorsprong uh, met uh, Motta. Speler van uh, Paris Saint-Germain. Die dus voor Montelivo in het veld is gekomen. En het zoeken nu naar een uh, aanval over de buitenkant. Ja, en dan gaat er een Duitse ronde uit. En dan wordt er voor langs geschoten door Marquisio. Marquisio, ook een speler van Juventus, profiteert... ...van een uitglijer achterin bij de Duitsers als er gecombineerd wordt. Maar Kisio de rand van het strafschopgebied de bal krijgt... ...dan zoveel met zijn lichaam beweegt dat Bad Stuber op de grond gaat liggen... ...en dan schiet hij de bal voorlangs. Toch weer een kans voor de Italianen. Ja, ik weet niet of de marge van twee nog door de Duitsers te overbruggen is. maar zeker mogen de Italianen die zonder verwachting aan dit toernooi begonnen... ...heel voorzichtig gaan denken aan een plaats. Maar goed, het blijven Duitsers, maar dit zijn jonge Duitsers. Misschien hebben ze nog niet alles in de grede wat de oude Duitsers hadden en hebben ze dat nog niet helemaal geleerd. doorgaan tot het gaatje. Buffon pakt keurig een bal die door Bonucci in de lucht wordt geschoten. Ja, Gaat niet over de achterlijn en voorkomt daarmee dus een corner. Nog veertien minuten, Duitsland nul. Dat is er nog niet overkomen de laatste vijftien wedstrijden... dat er niet gescoord is en Italië staat op twee. Ja, eh, Renato van Hofstad, jij in Italië gewoon een sportjournalist... hoeven niet te vragen voor welk team jij bent. We hebben er al een beetje vertrouwen in. Nou, uh, ben je er gerust op? Misschien moet ze overhaar. Nou, ik ben er wel voorzichtig aan uh, gerust op, alhoewel je dat nooit hardop moet zeggen in Italië uit bijgeloof. Dus je, moet... oh, je bent in Nederland nou hè? Ja, nee. Ik uh, wil mijn vrienden graag uit Italië graag aan de overwinning helpen. Dus ik uh, spreek dat nog niet uh, hardop uit. Maar het ziet er wel goed uit. Ik bedoel, uh, en wat ik wat ik. Um, um, kijk, ik moet me vaak, voel me soms een beetje een roepende in de woestijn. Ik moet me vaak verdedigen voor mijn liefde voor het Italiaanse voetbal. Um, Iedereen weet dat het, dat het mooiste voetbal... Nou, Een vriend van mij zei het laatst wel aardig, een Italiaan, voetbaltrainer ook. Die zei, natuurlijk weet iedereen dat Barcelona het mooiste spel van de wereld speelt. Maar voetbal kun je op heel veel andere manieren spelen. En daar ben ik het heel erg mee eens. Kijk, Um, uh, Italië komt er niet erg veel meer uit te doen. Maar waarom zou je ook? Ze staat met twee 0 voor. En ik kan persoonlijk ook heel erg genieten van een mooie sliding op de bal. Zoals Bonucci liet zien. Uh, een echte verdediger die gewoon een, een, een tegenstander koud kan stellen. Zoals Chiellini. Ja, ik vind dat daar ook schoonheid in zit. Het geeft mij ook als supporter ontzettend veel rust. Dat ik denk, ik kan daarop vertrouwen. En uh, ja, dat... Uh, dat, is natuurlijk, dat hoort ook een beetje bij het DNA van het Italiaanse voetbal. Misschien, nog steeds. Met, de, de, misschien met de details en de, en de, de individuele acties. Dan, dan, dan het, laten we zeggen, wat Barcelona speelt, het tiki-taka-systeem. Ja, precies. Nou ja, ik, ik hou niet zo van... Kijk, tuurlijk, uh, Iniesta, en Xavi, Xabi Alonso, het zijn allemaal geweldige voetballers... maar ik hou zelf niet zo heel erg om het balbezit om het balbezit. En het eeuwige circulatiespel, zonder dat er een keer naar, boven, naar voren wordt gespeeld... of als dat te lang duurt, dan ga ik me vervelen. En dan kijk ik liever naar een wedstrijd zoals deze... dat het een beetje op en neer gaat en een keer een lange bal naar voren... of dat je even tien minuten met je rug tegen de muur staat... en dat de verdediging onder druk staat... Maar daar dan wel onder uitkomt. Dat vind ik ook bij voetbal horen. Dat vind ik mooi om naar te kijken. Hoe lang nog? Ronald van der Geer. Ik ben het helemaal met Renate Eens trouwens. Uh, nog 12 minuten, 2-0 voor uh, Italië als uh, Pirlo de bal verovert. Ja, en zolang de Italianen bezit hebben, kunnen de Duitsers toch echt niks uitrichten. Het is een cliché, maar het is wel uh, hartstikke waar. En de Duitsers hebben de bal. En sterker nog, Diamanti krijgt hem aangespeeld op de rand van het schapslopgebied. Gaat om Laam heen aan de rechterkant. En heeft dan zoveel acties in gedachten dat hij zich verslikt in zijn eigen bewegingen. Nou ja, dan moet hij dus een etage terug. Pierlo inmiddels uh, gevonden. Rond het strafsomgebied wordt er gecombineerd door de Italianen. Nu staan de Duitsers met de rug tegen de muur. Tot nu? Nee, nog niet. Want uh, Schweinsteiger zit er wel heel even tussen. Maar Pirlo krijgt de bal in alle vrijheid. Kan een mooie steekbal geven aan de linkerkant. Bal komt voor. Vangbal Neuer. De bal wordt voorgegeven. Ik dacht dat Marquisio was die dat deed. Maar Neuer heeft de bal in elk geval te pakken... en hem weer razendsnel gegeven aan Schweinsteiger. Kort even naar Müller, maar Schweinsteiger krijgt de bal weer terug. En nu mogen de Duitsers weer met Kroos nog op eigen helft opgejaagd. Uiteraard zou je bijna zeggen. Badstuber vrijgelaten. Euziel gevonden op vijandelijke helft. Een versnelling, maar we hadden het al eerder over. De Duitsers zijn slordig en dat zie je ook aan de acties van Eusiel. Want nu met geen tegenstander in de buurt moet hij versnellen. Maar speelt hij de bal eigenlijk te ver... van de voeten. En dat zou vermoeidheid kunnen zijn, maar dat zou je eerder bij de Italianen verwachten dan bij de Duitsers, die door echt twee dagen langer rust hebben gehad. En in de kwartfinale niet tot aan de penalties zijn gekomen. dit van Müller aan de rechterkant, geeft hem terug naar Schweinsteiger, die daar aan die rechterkant speelt. Bal bij de eerste paal valt voor de voeten. Van Tony Kroos. Maar Toni Kroos schiet vanaf de rand van het strafsomgebied over de Italiaanse goal. Ja, dat kan natuurlijk altijd als je een bal in het strafsomgebied inspeelt. De Italianen proberen te verdedigen. Dan kan zo'n bal eens goed vallen voor de tweede lijn. In dit geval voor Tony Kroos. Maar hij moet snel handelen en schiet de bal uiteindelijk over de goal van de Italianen. De tijd gaat dringen. Het is nog 11 minuten. Spanje is finalist. En gaat in Kiev, Italië de tegenstander worden. We weten dat over 10 minuten en de extra tijd. Tijd voor tijd. Ja, de Radio 1 Sports dat is de mix van nieuw, sport en lekker quizzen. In Tijd voor Tijd draait alles om de juiste tijd. En vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... in welke minuut van Duitsland-Italië gaat de eerste reservespeler zich warmlopen? Inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Het was speelmenu 30 dat er voor het eerst spelers uit de, de dugout werden gezonden. Nou, twee luisteraars hadden het precies goed. Douwe Dijkstra en Ruben Soulaert. Uh, maar Douwe zond de oplossing het eerste in en is dus de winnaar. Hij wint vandaag het prachtige Tijd voor Tijd. Een loge. Nou, bij de presentatoren waren er eigenlijk maar drie die dachten dat het warmlopen al in de eerste helft zou gebeuren. Mm -hmm. Jij was het, Robert ja, Meder. correct. Van harte gefeliciteerd. Dank je. Je zat uh, niet zover vandaan. 22 minuten had je gezegd, acht minuten daarnaast. Drie punten kreeg je erbij. Ja, Herman. Ja. Je dacht dat het de 44ste minuut was ja. en wordt daarmee derde vandaag. Ja. En dan Tim Overdiek, tenslotte. Die uh, wordt tweede, sorry. Ik derde? Nee, ik ben tweede hoor. Tweede. En Tim Overdiek, uh, tot slot, uh, die dacht nog een minuut later de 45ste. en pak daarmee vandaag de derde plek. Had ik dus opgespeculeerd, hè? Dat iemand 45 had Ja, waarschijnlijk minuut. wel. In de top van de presentatorenpool verandert er dus niks. Ik kruip een beetje langzaam naar de leiders van het klassement... Felix Murders en Deborah Blekkenhorst. En morgen natuurlijk weer een kans op zo'n prachtig horloge. Dan gaat de vraag over tennis. Hoe lang duurt de kortste vrouwen-enkelspelwedstrijd? Dat is een moeilijk woord. Uh, op Wimbledon. Een uh, vrouwelijke enkel spelwedstrijd uh, op Wimbledon. Morgen hoe lang duurt de kortste? Deelnemen kan op radio1.nl. Let op, deelnemen kan tot morgenochtend half twaalf. Dus wees er vroeg bij. Dus dat morgen half twaalf. Goed, gauw terug. Want de tijd tikt voor de Duitsers, Ronald. 8,5 minuut 2-0 voor Italië. 8,5 minuut nog als Swijnsteiger een bal... In het Italiaanse strafstopgebied laat vallen. Die wordt veroverd door de Italianen. Snel omschakelen. Die Natale. Hij deed het tegen Spanje. En hij doet het nu niet. Een doelpunt maken als invaller. Vlak na zijn invalbeurt wordt hij weer weggestuurd. Maar Hij schiet de bal uiteindelijk in het zijnet. De marge blijft dus twee. Dit was de omschakelen met een hoofdletter O. Hoewel dat geldt eigenlijk pas als er natuurlijk een doelpunt gemaakt wordt. Het veroveren op de bal van Tony Kroos. Diamanti. Diamanti past de bal naar de zijkant. En daar is de 3-0. Maar nou hoor je toch een en dan is het uh, buitenspel voor uh, Baltasaretti, de rechtsback. Die is meegekomen, dat is dan niet heel slim uh, uitgespeeld. Want eerst leek er een overtreding te worden gemaakt. Halfweg de Duitse helft op Tony Kroos. Het mocht door. Diamant, die was de dader. Nou ja, die liep een paar meter. gaf de bal vervolgens rechts van hem. En Balceretti was dan net iets te vroeg gestart. Inmiddels alweer aan de andere kant. met Philip Blaam. Linker punt op gebied. Philip Blaam probeert met links een voorzet te geven. Diezelfde Balceretti die net buiten het spel stond. raakt de bal als laatste. Zegt het is geen corner. Ja, zegt de scheidsrechter. Het is wel een corner. En die mogen de Duitsers gaan nemen. Tony Kroos is voor dat soort klusjes vanavond aangewezen. Doet dat te kort op. Laam. Laam legt de bal over Buffon heen. Dat probeert hij tenminste met een bal rechtervoet in de verre hoek. Maar Buffon heeft lengte genoeg om die bal te vangen. Ja, de nervositeit bij de Duitsers neemt toe. Buffon moet uittrappen. Dat is ook wel eens beter gegaan. De bal gaat vooral hoog en komt er uiteindelijk terecht op de middenlijn. Op de voeten van Stuber. Bal richting Kloze en via een richting Royce. Maar Royce, ondanks dat hij de eerste tien minuten prima in het spel voorkwam en continu dreiging uitte. komt eigenlijk in het stuk niet meer voor. Een gele kaart komt eraan aan de Italiaanse zijde. Voor de Rossi. Overtraining gemaakt op Schweinsteiger. Vrije trap dus nog voor Duitsland. 84 e minuut loopt inmiddels van deze wedstrijd. Twee goals van de inmiddels verdwenen Balotelli. Schweinsteiger wordt weggestuurd aan de rechterkant. Ter hoogte van het strafstomgebied geeft een voorzet die door Chiellini weer over de achterlijn wordt gekopt. Weer een corner voor de Duitsers. Even boksen met uh, Buffon. Opluchting. Ongetwijfeld dat dit moment ook weer overleefd is. Nog even de billen bij elkaar houden. Natuurlijk tikt nog altijd die klok in het voordeel van de Italianen. En de Duitsers worden nerveuzer en nerveuzer. Schweinsteiger nu met de corner vanaf de rechterkant. Banceletti komt de bal over de zijlijn. Dan mag er aan de rechterkant weer ingegooid worden. En Schweinsteiger heeft die bal inmiddels ontvangen van Kedira. Bal gaat terug. Kedira trekt voor. Close staat bij de tweede paal. Heeft nog een Italiaans hoofd aangezeten. En dan komt er weer een corner aan voor de Duitsers vanaf de linkerkant. Tony Kroos gaat die bal weer nemen. Kloos zoekt positie in de buurt van Buffon. aantal spelers op de 5-meter meterlijn staand. Daar komt die bal en daar komt Buffon. Oh, die zit mis. Nou, het is nog voldoende. Hij bokst de bal eigenlijk verkeerd, maar komt via Carambol bij Pirlo terecht. En dan kan met Diamanti en Pirlo Italië eruit op de rand van buitenspel. Wordt die Natale weggestuurd aan de linkerkant, maar het is over de rand van buitenspel. Prandelli is het er niet mee eens, maar die heeft vast niet zo'n timmermans oog als de grensrechter, want die is daarvoor aangesteld. Die heeft buitenspel geconstateerd. Het blijft sloper 2-0. Nog vijf minuten en een heel klein beetje. Ja, zometeen die laatste vijf minuten van Duitsland Italië. Eerste hoofdpunten van het nieuws, Kees Groot. De Franse regering gaat met minder ambtenaren werken. Pardon. Even slik. <tus> Om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Tussen 2013 en 2015 moet het aantal ambtenaren jaarlijks met 2,5% afnemen. Ook krijgen de ministeries elk minder geld voor zaken als auto's en kantoorartikelen... Bovendien wil president Hollande de rijkste Franse en grote bedrijven laten meebetalen aan het oplossen van de crisis. De ontvoeringszaak van de Oostenrijkse Natascha Campus moet uh, met behulp van buitenlandse specialisten opnieuw worden bekeken. Dat heeft een parlementaire onderzoekscommissie besloten. Volgens de commissie zijn bij het oorspronkelijke onderzoek fouten gemaakt. Campus werd in, in 1998 op 10-jarige leeftijd door Wolfgang Priklopil ontvoerd. en Na acht jaar opsluiting en misbruik wist ze in augustus 2006 te ontsnappen. En er zijn twijfels blijven bestaan of Piel alleen heeft gehandeld, zegt de parlementscommissie. En op een schietvereniging in verlissing is vanavond een man ernstig gewond geraakt bij een incident. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat hangt in de lucht? De 2-1 of de 3-0, Ronald? Er hangt op dit moment helemaal niks in de lucht. Ja, een soort uh, Italiaans feest uh, dreigt eraan te komen. Tot nog uh, 3,5 minuut. Duitsland 0, Italië 2. De tijd klikt voort, tikt voort. En er zal een minuut of drie extra worden bijgetrokken. Maar in die tijd gaat Italië niet meer scoren. Dus, uh, of gaat Duitsland niet meer scoren. Dus Italië kan zich gaan opmaken voor een feestje. En toont maar weer eens dat het de echte angstgekner is voor de Duitsers. Nog nooit, nog nooit. Want Duitsland in een echte officiële kwalificatie- of eindtoernooiwedstrijd van de Italianen. En ook deze in 2012 vormt daar straks geen uitzondering op. Goed begonnen de Duitsers, maar de Italianen, efficiënt als wat. Met Balotelli voorin. En uiteindelijk zie je de wanhoop bij de Duitsers groeien in het het tweede bedrijf van deze prachtige voorstelling die uh, halve finale van EK heet. En wat een verschil toch met uh, de wedstrijd van uh, gisteren. Pierlo probeert uh, nog in het Duitse strafschopgebied te komen. Kedira zit ertussen. Nou die begint dan nog in de 88 e minuut aan een enorme run. En paast de bal uiteindelijk naar uh, Muller. aan de rechterkant in het strafschopgebied. Te scherp voor Klozen die in dat strafschopgebied is. En het eindstation is Buffon die die bal te pakken heeft en zich toch ook wel de held van Waschau mag noemen deze want hij was het. Hij hoefde nu geen penalty te stoppen. Maar hij was het toch. die menig Duitse inzet in de weg heeft gestaan. na een aarzelend begin. Ook Joachim Leu lijkt er niet heel erg meer in te geloven. Zwijnsteiger. Met de bal naar Euziel. Eusil zet nog eens aan. Swijnsteiger aan de rechterkant van het strafstopgebied van de Italianen. Legt de bal voor zijn linkervoet. Paast vervolgens naar de as. Naar Tony Kroos. Aannemen. En dan vervolgens weer terug naar Swijnsteiger. Weer aannemen. Balletje aan de voet. Ja, er zou nu wel eens een voorzet kunnen komen. Waar komt hij nog? Is er nog energie voor? Nou, hij komt niet langs Chiellini. Hij moet dus weer een etage terug. Daar gaat Hummels die bal, denk ik, het strafstopgebied in gooien. Nee, dat laat hij over aan Eusil. Euziel nog met een aardige hak. Een slalom waarmee hij bijna zou kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar de Italiaanse poortjes zijn andere poortjes dan die in de Spaanse competitie. En deze komt hij uiteindelijk niet voorbij. Zo, daar krijgt nog iemand een trap van de Duitsers. Er zit veel ongeluk bij. Schweinsteiger is het slachtoffer. Er gaat een gele kaart uit naar invaller Motta. Maar dat zal hem toch allemaal een zorg zijn. Want alle kaarten uit de voorgaande wedstrijden zijn kwijtgescholden. Iedereen is met schone lei begonnen. En als je er geen twee pakt in deze wedstrijd... dan speel je gewoon de finale als jouw land zich daartoe kwalificeert. 89e minuut is bijna voorbij. Er komt een vrije trap aan voor de Duitsers. Breed gelegd. Wie wil er eens van afstand schieten? Kroos misschien. Nou, het zoeken dan naar een man die kan koppen in het Strafstomgebied van de Italianen. Maar het grappige is, al die Italianen kunnen in deze fase ook koppen. En krijgen die bal weer weg uit eigen strafstomgebied. Laan brengt vervolgens terug. Duitsland met Kloosje. Bij de eerste paal staat daar Hummels. En die krijgt de bal er weer niet in. Ja, het is weer Buffon. Die wordt gefeliciteerd. En dat zou ik maar blijven doen. Want deze man verdient felicitaties speelt een prima wedstrijd. De man die al ongeslagen kampioen werd met Juventus. Hummels wordt in eerste instantie nog wel de voet dwarsgezet. Door een van de verdedigers Bonucci. En uiteindelijk ligt um, Buffon in de weg. Corner van de Duitsers. Noyer is ook mee op die corner. Er komt nog een schot van Eusdiel aan. Maar die bal gaat ook naast de goal. Nee, het is de Duitsers niet gegeven om een doelpunt te maken. Noyer moet nu als een kogel terug naar zijn eigen doel. Terwijl alle Duitsers treuren. Er een beeldje is van Joachim Leu, die niet meer naar het veld kijkt. Maar een beetje in zijn eigen gedachten zit. Een beetje denkt van ja, hoe had het kunnen zijn? Wat heb ik fout gedaan? Alsof hij zichzelf nu al aan het evalueren is. En dat is vroeg met nog zeker drie, vier minuten extra tijd op de klok. Komt er nog een goal? Nee, want Italië probeert het wel met een lange bal. Maar Neuer is uit de goal. En dan ook een slordigheidje bij de Italianen. Nog één keer de Duitsers close zoeken aan de de linkerkant. Die wordt richting de cornervlag gestuurd. Nou, dan kun je bij Italië best gerust zijn. Want de spits van Lazio zal bij die cornervlag nooit gevaarlijk worden. De bal gaat terug naar Kroos. Ook aan die linkerkant weer verplaatsen naar Schweinsteiger. Helemaal aan de rechterkant. Die staat halfweg Italiaanse helft. Brengt de bal richting de penalty stip. Ja, die verdediger Hummels is daar nu continu voor in. Samen met Miroslav Klozen. Klozen komt niet tot koppen omdat Chiellini daartussen zit. Bal over de zijlijn. En aan de rechterkant, de hoogte van het strassopgebied, mag... Duitsland nu gaan ingooien. Tweede bal in het veld. Hummels krijgt die bal ingegooid van Schwijnsteiger. Schwijnsteiger zoekt nog een keer de achterlijn. Kan nog een voorzet geven. Doet dat vreemd. Buitenkant voeten wordt gekopt. Geappeleerd voor Hens. En er komt een Duitse penalty aan. Ja, er komt een Duitse penalty aan. In de 91ste minuut van deze wedstrijd. Wie, oh wie, oh wie. Heeft er in de ogen van Lanois een Hensbal op zijn naam? De bal gaat richting Klozen. En het is de rechtsback. Balcharetti. En ik denk dat de strijdrechter gelijk is. Heeft. Want die bal komt inderdaad uh, op uh, zijn hand. Tussen de, de borst en de, de hand in. Ja, de Duitsers uh, appelleren en de scheidsrechter neemt dat appel over. Maar heeft dit ongetwijfeld zelf ook gezien. Dat betekent dat uh, Euziel vanaf 11 meter nu in de uh, 92ste minuut... de stand wat draaglijker kan maken voor de Duitsers. En de stand op 1-2 kan brengen. Euziel doet dat. Doet dat in de rechterhoek. Buffon zit er wel dichtbij, maar kan er uiteindelijk niet aan. Is dit een uh, moment voor de Duitsers om te denken... ja, nu gaan we nog één keer. Nu gaan we nog één keer vol. Ja, natuurlijk is dit het moment. Maar gaan de Italianen dit nog weggeven? Dit is slechts ongelukkig. Maar de extra tijd loopt al. En je gaat de Duitsers toch in de extra tijd... naar zo'n briljante wedstrijd... Uh, niet meer de kans geven om nog tot scoren te komen. Buffon heeft geen kans op de inzet van Eusil. De aftrap is voor de Italianen. Hou de bal in bezit. Speel gewoon rond. Nou, Het wordt een lange bal richting Dinatale. Die staat wel vlakbij het Duitse strafschopgebied. Maar Bart Stuber en Schweinsteiger klaren de klus. Nooier. Met een lange bal naar voren. Wordt doorgekopt richting de Italiaanse, het Italiaanse strafschopgebied. Oh, paniek zegt, Maar dan komt Buffon uit zijn goal. En dan wordt die bal door een van zijn verdedigers. Ik denk dat het Bonucci is. Zomaar <laughs> voor zijn handen weggetrapt. En gaat de bal over de zijlijn. Wat een sensationeel einde toch nog van deze wedstrijd. Laam met de ingooi vanaf de linkerkant. Doorgekopt? Nee, dat lukt niet. Maar de Duitsers houden wel balbezit. Met Kedira met Zwijnsteiger. Legt hem richting de penalty stip Hup, wegwezen, denken de Italianen. Nooier de bal op in de middencirkel. Brengt hij weer terug naar het strafstofgebied. Weggekopt. Pierlo Neuer. Met een zweefduik. Als waar hij een volleyballer. Brengt hij de bal weer terug. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Hummels. En die zegt dan tegen schijt, zegt dan, nou Lanois, ik doe helemaal niks. Volgens mij krijgt hij geel voor dit um, ja, toch wat buitensporig protesteren. Maar daarmee is wel even de angel uit de Duitse geestdrift. Ja, hij krijgt zelf een duwtje van uh, Barzagli Volgens mij heeft hij wel enig recht van spreken. En ziet Lanois dit niet helemaal goed. Nee, Hummels is het er niet mee eens, maar de Italianen mogen de vrije trap nemen. Mats Hummels krijgt dus inderdaad een gele kaart. De speler van uh, Borussia Dortmund. De 94ste minuut loopt inmiddels. Lange bal van de Italianen. Die Neuer, die staat weer halverwege zijn eigen helft die bal weg te koppen. Weliswaar nu over de zijlijn. Eussiouw kan hem niet meer binnenhouden. Nou, hoe lang is het nog? Want de Italianen kijken vragen naar de scheidsrechter. Hoe lang moeten we nog wachten voordat we wat te drinken kunnen inschenken? En de Duitsers zeggen, hoeveel minuten hebben we nog om een doelpunt? te maken. Maar voorlopig heeft Pirlo de bal op de Duitse helft. Brengt hem even terug naar Motta. Motta aan de linkerkant. Houdt de bal aan de voet. Zoekt de combinatie ja. met Pirlo. Pirlo leidt balverlies. Bal in één keer vier. Hummels naar voren. Richting uh, wie? Richting Klozen. Nou ja, die wordt niet bereikt. Maar Lanois heeft onderweg weer een vrije trap. Uh, een overtreding gezien. Alles van de Duitsers nu naar voren. Neuer gaat naar voren. Alles en iedereen in het schafschroepgebied. Schweinsteiger neemt hem richting Kadira. En dan fluit ja. Lanois. af. En is er dus niet Duitsland, Maar is Mario Balotelli de man die Italië in vuur en vlam zet. Want zijn doelpunten zorgen ervoor dat Italië zich mag melden. Komende zondag om kwart voor negen in Kiev om de finale te spelen tegen Spanje. En Duitsland, vooraf door iedereen getipt als finalist, moet het net als in 2006 in de halve finale afleggen tegen Italië. Toen was het Del Piero, toen was het Grosso en nu is het Mario Balotelli. Hij eindelijk de held die Italië al eigenlijk heel graag in hem had gezien. Ciao a tutti. Even kijken hoe er gereageerd wordt in uh, Berlijn. Tim de Wit. Ja, ik sta op een groot plein in uh, Berlijn met een aantal, nou ja, ik denk 3, 4000 mensen. En jeetje, die stromen nu allemaal massaal weg van het plein. Ja, grote frustratie, grote teleurstelling natuurlijk. Ik zag net in de blessuretijd ook heel veel leuke bierbekers tegen het grote scherm aangaan. Want... Ja, dit had inderdaad niemand zien aankomen. Iedereen ging er toch wel vanuit dat Duitsland beter was dan Italië op voorhand. Dat, dat riep iedereen ook. De bondstoot zei, de spelers zeiden het. Het geloof was ontzettend groot, maar nee, helaas, het zat er gewoon niet in. Nee, goed. Nou, dan maar hopen dat iedereen rustig naar huis gaat. En uh, de grote vraag is of Joachim wat, wat, wat Leu nu gaat doen, of die, uh, of die, of die, of die wel of niet uh, blijft. Maar dat zijn zorgen voor morgen natuurlijk. Voorlopig eerst maar even de teleurstelling van werken. Ja. Jongens, dan komt Leuvel op de... Wordt beschikbaar... Ja, nou ja, dat weet je niet. Ja, misschien blijft u wel gewoon. Nee, uh, ja, maar we, we hebben de... gefeliciteerd! De... Ja, Dank dat wou ik zeggen. We hebben de verliezer al het eerst aan de finale! <laughs> Wat voor reacties kreeg je? Want je zat gelijk op je telefoon te kijken. Nee, nee, ik kijk even naar de voorpagina van de Gazzetta dello Sport. En daar staat nu op dat de gepantserde voertuigen waren wij. Italië in de finale <tus> tegen, oh, tegen Spanje. <tus> ja. Dus uh, ik heb nog mijn nee, reacties op Twitter nog even niet, uh, niet gecheckt. Maar goed, ik ben blij met, uh, met deze finale. Maar dan komen we nog bij je terug voor 11, ik geloof Het de volgende woord is uh, Spanje. Ja, ja. dat wordt wel een interessante wedstrijd. Ja, ik denk ik denk dat Italië, zoals ze vanavond hebben gespeeld, kunnen ze volgens mij echt van iedereen winnen. Dat, en ook want met die... de, hun eerste groepswedstrijd was ook tegen oh. elkaar. Het 1 1-1. Ja. ja, en toen verwachten, het, het is ook wel. wel, wel... Ja, kijk, toen, toen hadden ze nog het voordeel dat ze echt de underdog waren. En dat, dat uh, past de Italianen wel. Dat was natuurlijk vandaag ook een beetje het geval. Want iedereen had het over Duitsland, wint ja. deze pot wel leven En ze hebben twee dagen meer rust gehad. En ze hebben meer kwaliteit in de ploeg. En dan zie je ook maar dat... Um, uh, uh, volgens mij heeft Buffon voor het uh, toernooi gezegd uh, niet het... Uh, beste team wint, het sterkste team wint. En volgens mij klopt dat heel erg tijdens een EK. Je moet groeien, je moet een beetje mazzel hebben, en je moet op het juiste ja. moment de juiste tekenstander treffen. Um... Het cliché voetballers... Ja ik, vond, ja, ik vond het ook opvallend. Want je zag net uh, bij het affluiten, nou ja, een flauw rondedantje van vier, vijf spelers. En Pilo, die had zoiets van, nou ja, luister, ik doe niet mee. Nee, maar en die, die, en, die, gassen, die mannen komen, die komen hier met een missie. Reden. Ja, die komen met een missie. En wat ik voor de uitzending ook vertelde over het feestvieren in Italië. Iedereen verwacht dat bij de eerste beste wedstrijd ja. tegen Spanje... dat het volk de straat op gaat om te vieren. Helemaal niet. En zelfs nu uh, wordt er echt wel even op uh, scooters uh, door de grote steden uh, gereden. Maar een Italiaan is maar om één ja, reden winnen. daar. Die wil het EK winnen. Die, die, die, die, die In de halve finale. Ja, nee, dat, uh... Mark, is ja, is dat kon is... je heel, heel, heel goed zien uh, vandaag. Is het ook een terechte finalist? Ja, het is een terechte finalist. Want ik vind het echt... Uh, als je de statistieken zou bekijken van de duels vandaag... die uitgevochten zijn tussen de Duitsers en de Italianen... dan denk ik dat je een ontluisterend beeld krijgt... Uh, want de Italianen hebben werkelijk volgens mij... 90% van alle duels in deze wedstrijd gewonnen. Het was echt inderdaad ja, de, de, de soldaten tegen de schoenen, jongens. Ja, even uh, wat, Renate, je zat naar het beeld te kijken... Uh, in het stadion Balotelli, die uh, misschien voor degene die hem heeft opgevoed... Heeft... Ja, volgens mij is dat zijn... Uh, is opgevoed? Ja, en, en zijn broer, hij heeft geen contact meer met zijn uh, vader en moeder. Zijn moeder nog wel een beetje, maar zijn vader niet. Zijn uh, natuurlijke vader. Mm -hmm. En dit was inderdaad uh, de moeder, uh, zijn adoptieve moeder. En zijn broertje, stond er ook bij staan. Ja. Ja, ja. ja, hij is de grote held nu, hoor. Ja, mooi moment. Wat, wat mij nog even opviel aan de, opviel aan de slotfase is dat de keeper kon die vrije trap nemen... maar dan laten ze dus op eigen helft een speler die vrije trap nemen. Wachten ze tot de keeper aan de andere kant van het, ja. uh, van, van het veld was... terwijl ja. het je laatste kans is... En dan sluit je af. Ja, Dat ja. begrijp ik dan als er ook wel. Laat die keeper dan gewoon die vrije trap nemen. Precies, nu met die, ze alles zo snel mogelijk de Ze verspillen naar voren. Ze, uh, kostbare, kostbare seconden, seconden en je kan die bal nog één keer ja, ja. Precies. Maar het was, uh, ja, het was echt, uh, ik vond het echt heel opvallend om te zien dat uh, ja, de Duitsers gewoon toch mentaal knakten. Dan zie je ook dat zo'n wedstrijd uh, gaat om psychologie. Hè? Want de Duitsers starten goed eerst eerste kwartier van de wedstrijd. Scoren niet, vervolgens groeien de Italianen in die wedstrijd en ze scoren. En je zag het geloof en het vertrouwen toenemen. En dan zie je ook wel de onverzettelijkheid. Van dit elftal en de ervaring uh, tegen ja, het jonge elftal van Duitsland? Nou hebben we uh, twee finalisten uh, die uh, in de halve finale twee dagen minder rust hebben gehad dan de ploeg tegen wie ze speelden. Ja. Dus, uh, er werd verwacht dat dat een factor van betekenis zou zijn in negatieve zin, ja. maar zou het ook juist. Uh, de andere kant op hebben kunnen gewerkt. Dat je minder rust krijgt en dus gefocust blijft op het ja. toernooi... Ja. en dat je juist daardoor een betere prestatie krijgt. Heb je gisteren ja, Spanje gezien? Ik zat hier met jou. Ja, precies, ja. <laughs> Stop. Stop. Dat noemen ze in Duitsland koetstijdgedechtnis. Uh, heb ik vanmiddag nog over gehad. Maar goed. Uh, korte, korte termijn ga je ja, rijden. Korte termijn, termijn ga je. Voor Heel Nederland, goed, ja. ja korte korte termijn termijn uh, maar gisteren de Spanjaarden waren in verlenging... Uh, uitstekend en veel fitter. Hmm. Dus ja... Ik denk toch dat het vooral te maken heeft met psychologie. Ja, mentale kracht volgens ja. mij is veel belangrijker tijdens zo'n toernooi. Ja, nou over, de, over het belang van uh, uh, deze overwinning voor het Italiaanse voetbal... daar hebben we het al heel kort over gehad. Maar dit konden ze okay. wel, trouwens niet alleen over wat het voetbal betreft... maar dit konden de Italianen wel even gebruiken. He, nee, absoluut, absoluut. Ik bedoel, het is toch een land dat wankelt... Uh, waar het economisch slecht gaat, waar mensen het zwaar te halen hebben... veel mensen zonder baan. Uh, de, de economische crisis laat zich echt overal aanvoelen... in de gezondheidszorg, in de, uh, in de, in de, in, op scholen. En uh, ja, goed, voetbal, ik weet niet hoe, dat, hoe je dat uit kunt drukken in, uh, in, um, in euro's... Of, hoeveel in dat er, of in percentages... Ja, ja. Maar het levert in ieder geval ontzettend veel uh, geluk in het moment op, weet je wel. Die, die ja. mensen kunnen gewoon voor een moment aan iets anders uh, denken... en de straat op gaan om het te vieren. Dat, ja. dat is toch ook wat waard. We hadden eerder die wedstrijd tussen Duitsland en Griekenland... Hè? dat was tussen Noord-Europa uh, Noord en het failliete Zuid-Europa. Ja. Is dit ook een, een lange neus van Italië naar Noord-Europa... of moeten we het zo helemaal niet zien? Ja, nee, zeker wel. Ik bedoel, het wordt er in de kranten ook echt wel bijgehaald... Uh, dat, het, dat het in ieder geval op voetbal, voetbalgebied een overwinning is van Zuid-Europa. Spanje en Italië tegen, tegen de rest van Europa. Nee, dat, dat speelt zeker wel een rol. Je hebt er voor de rest nogal weinig aan. Maar uh, um, ja, dat is zeker een, uh, een lange neus uh, richting uh, mevrouw Merkel. Ja, ja. bijvoorbeeld. Um, ja, een bal en een um, gasveld. Dan zeggen we natuurlijk Wimbledon. Uh, Nadal is weer... Jawel, bruggetje weer. Nou, ja. En een dak, hè? Het dak, en een dan moet je er dan ook oh. bij zeggen. En een paar lampen. Ja, nee, ze zijn weer begonnen inderdaad. Een minuutje of tiende geleden kwamen ze naar buiten. Lucas uh, Rosol en Rafael Nadal voor die allesbeslissende vijfde set. Nadal begon met z'n veren en leverde meteen zijn service in. Uh, 1-0 dus voor Rosol. Het werd 2-0 voor de Tsjech en inmiddels is het 3-1. Ja, die Rosol die staat af en toe ballen te slaan. The winners uit, uit alle hoeken, gaten en standen. Het -it. is fenomenaal om te zien wat u uh, uh, ja, laat zien hier op het, op het centercourt. Je denkt de hele tijd, van nou er komt wel een moment van verslapping. Er moet toch een keer misschien ook in zijn hoofd gaan zitten... iets van, ja, ik ga deze wedstrijd misschien wel winnen. Ik ga hier op het centercourt, ga ik misschien wel Rafael Nadal verslaan. De speler die in de laatste vijf keer dat hij meedeed... vijf keer de finale haalde. En nu dan in de tweede ronde. Ik, ik ben net al eens even op gaan zoeken... wanneer Nadal voor het laatst in de tweede ronde uh, verloor. Want zo'n wedstrijd dreigde te gaan worden. Nadal dus 3-1 achter in de beslissende set tegen Lucas Roosol. De radio in Sportzomer top 5. Ja, we gaan hem er eens uh, bij pakken. Onze top 5 van de beste sportfragmenten. Gisteren gooide Mark van Hintem het uh, enige niet voetbalfragment eruit. Kijk of hij het nog weet. Uh, Wilren en Nikki Terpstra, <hieren> uh, Terpstra moest er aan geloven. Ja. Goed, uh, daarvoor in de plaats koos hij voor het uh, Panenkaartje. Panenkaartje. Panenkaartje. <laughs> Wat is dit pannenkaatje <laughs> pannenkaatje pannenkaatje pannenkaatje van Pilo dus in de kwartfinale van het uh, ja, ja in de kwartfinale tegen Engeland. De sport top 5 klinkt daardoor nu als volgt. Fragment 1. Daar komt Oekraïne voor de 1-1 Oekraïne, Joe Hart en uiteindelijk is het uh, Terry die de bal van de doellijn afhaalt alsof hij dat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 Ja, en vandaag aan Renata Verhofstadt de eer om een nieuw fragment aan onze top 5 toe te voegen. Moet er eerst één uit. Welk fragment is dat? Uh, het fragment uh, Oekraïne-Engeland, dat Terry de, de bal tegenhoudt. Die gaat eruit. Engeland is eruit, Oekraïne is eruit. Dus een knappe bal, maar was bovendien over de lijn. Dus ja, die ja, mag eruit. Voor niet zo indrukwekkend. Niet zo interessant. Oké. Okay. Um, dan moet er natuurlijk wel iets in. En ik heb zo'n vermoeden dat ik in oh. ieder geval weet welke land het gaat worden. Ja, nee, dat kan natuurlijk echt niet anders. Uh, dat wordt de tweede goal van uh, Balotelli van vandaag. Uh, prachtig doelpunt. En ik vind, uh, uh, er is veel over gezegd en geschreven al overheen. Maar uh, hij is gewoon wel de koning van de wedstrijd van vandaag. Monty, wat op? De bal op Ballon 2-0!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 Nou, hartstikke goed. Hey, um, um, um, en ook erg bedankt dat je hier was. Bedankt voor je bijdrage in de, in de top 5. En uh, bedankt voor, jou, uh, voor jouw verhalen over Italië en je visie van op de wedstrijd. Ik wil met hem uh, natuurlijk. Zeker. Dankjewel, Mark. Dankjewel. Kraak eraan. Deskundige visie. Dit is de Radio 1 Sportzone. De ja, vrouw van... De vrouw van, ja, van uh, atleet Tijmen Kubers. hij plaatste zich uh, vandaag voor de halve finale van de 800 meter. Tijdens het EK in Helsinki is een vriendin. Lisette Tankink zat in het stadion. Goedenavond, reis je je vriend altijd achterna? Hallo. Nou, zo vaak mogelijk als ik kan wil ik natuurlijk wel kijken. Ja. En dit was natuurlijk een hele mooie kans dat Tijmen naar het EK mocht. En ja dat wil ik natuurlijk wel graag meemaken. En ging het makkelijk? Nee, hij heeft er wel voor moeten vechten. De, de eerste serie gisteren die, ja, had een hele snelle tijd gelopen. 1,47. En uh, ja, hij was als tijdsnelste nog door naar de halve naar de finale. En, uh, ja, maar hij heeft er wel echt zijn best voor moeten doen. Oh. Heb, je hem nog, heb je hem nog kunnen spreken? Ja, gisteren vijf minuten. En uh, vandaag na de wedstrijd pas weer. Oh. Ik heb hem nog niet zo heel veel gezien. Nee, en wat, hoe, hoe zit hij erbij, om het even zo te zeggen? Nou, ik, ik denk dat hij wel heel blij is met wat hij uh, vandaag gepresenteerd heeft. Ik bedoel, hij heeft gisteren hele mooie tijd gelopen. Vandaag de finale En dan, uh, ja, dan toch nog uh, ja, zo goed uh, het EK gelopen eigenlijk. Ja. Heeft hij de Olympische Limiet al binnen? Nee, dat nog niet. Want, hij moet, wat moet hij lopen? 1,45 ja, of zo? 1,45, ja. ja. En hij heeft 1,46 als PR, dus dat wordt moeizaam, hè? Of denk ja, je dat nog lukt? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, dat zal, dat zal denk ik heel moeilijk worden, maar ja, wie weet verrast hij ons nog. Ja, wat, wat verwacht je morgen tot slot? Um, ja, ik ja, daar loopt dus morgen niet meer mee. Maar ik hoop dat uh, Robert Lathuis nog, uh, nog een medaille gaat halen eigenlijk op de 800 meter. Ja. Nou, dat, uh, dat hopen wij met jou, Lisette. In ieder geval uh, mm. veel plezier morgen en uh, blijf hem steunen. Ja, dat doe ik zeker. Dankjewel, Dag. Oké, okay, tot ziens. Tennis op Wimbledon, de discussie over de nieuwe bondscoach... EK-atletiek in Helsinki. Maar vooral natuurlijk de spectaculaire halve finale op het EK-voetbal... tussen Duitsland en Italië. Dit was de sports op donderdag 28 juni. U stond zelf, meneer De Haan, gewoon nog tweede op het lijstje bij de Telegraaf. Wat vond u er eigenlijk van? Of wat vindt u er eigenlijk van? Bent u nog in? Nee, ik ben niet <laughs> Matchpoint is inmiddels benut door Jaroslava Svedova 6-4. En 6-4 verliest Kiki Bertens haar tweede rondepartij hier op Wimbledon. Duitsland tegen Italië, de klassica la klassica die u der te spelen. In Europa in Gole, soprattutto, ci sarà la diretta di questa attesissima partita fra l'Italia en la Germania. Ja, vol passie, vol vuur werd het volgens die door de Italianen gezongen. Ook de Duitsers proberen dat, maar dat ziet er dan toch net even iets anders uit. Dus een corner voor de Duitsers, die ja, gevaarlijk wordt, omdat...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 Marco Reus. Buffon of de lat, Nou ja, één van die twee, die bal gaat er niet in. Attenzione, Diago Motta ha cercato la conclusione per Marquisio poi. Marquisio è andato vicinissimo al 3-0. 8,5 minuut 2-0 voor Italië. 8,5 minuut nog als Zwijnsteiger een bal in het Italiaanse strafgebied laat vallen. Die wordt veroverd door de Italianen. Snel omschakelen, die Natale. Hij deed het tegen Spanje en hij doet het nu niet. Handspielen, handspielen. Het is een meter.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 Chris Keijnen, zo meteen het oog op morgen. Je bent een beetje uit balans gebracht hè, door het verlies van Duitsland. Het is voor het eerst dat ik medelijden met de Duitsers heb. Dat ja. heb ik nog nooit ja. gehad. Maar, uh, ik denk dat, dat het voor het de, de dat er wel meer mensen medelijden ja. hebben met de Duitsers ja. in Nederland. ik vond het ja. een leuke ploeg, ja. Anders verdient verloren. Maar goed, wat ga je allemaal ook doen? Wat is het Als je nu naar onze website gaat, nos.nl-oog, dan zie je een man die een heggenschaar inslikt. Een man die een heggenschaar inslikt? Een man die een heggenschaar inslikt en die kan ook uh, vijf zwaarden tegelijk inslikken. Wil ik, ik dat zien? Is... Ja, dat weet ik niet. Je kan proberen. Je kan het ook proberen te leren, want daar gaat dit boek over, Ijzeren wil. Hmm. Een boek van Sander Voormolen, die is wetenschapsredacteur bij NRC. En die heeft allemaal mensen geïnterviewd die hele extreme dingen doen. Onder andere de Iceman, die hebben we ook even in de uitzending. Iemand die twee uur in een bak met ijsklontjes kan zitten. Maar ja. ook mensen die vier. We hebben nog tien seconden? 24 uur hardlopen zo hartstikke interessant. Nou, we gaan allemaal luisteren. Ik Vindelijk. zie hem inderdaad hey. Hij klinkt echt. Uh, ja, maar. dat zeg ik, toch? We zijn er morgen weer.